7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Oliemaatschappij Shell komt met jaarcijfers. We kijken vooruit. En er hoort natuurlijk alles over het opsteppen van staatssecretaris Frans Wekers. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten staatssecretaris Wekers zal vandaag zijn ontslag aanbieden aan koning Willem-Alexander. Gisteravond kwam hij in het Kamerdebat over fouten met toeslagen van de Belastingdienst steeds verder in de problemen. Zo bleek dat hij zelf brieven had ondertekend die tot gevolg hadden dat toeslagen te snel werden stopgezet. Wekers vond zelf dat hij door kon gaan als staatssecretaris van Financiën. Maar gaandeweg bleek dat vrijwel de hele oppositie een motie van wantrouwen zou steunen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 Niet gevoeld. Het besluit om op te stappen levert hem veel respect op van zowel premier Rutte als van verschillende fractieleiders. Zij noemen het vertrek van Bekers verder pijnlijk en onvermijdelijk.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 Bierman is een voormalig consultant van McKinsey en hij is Shell-manager. In zijn notitie zou staan dat de discussies niet moeten worden vertroebeld door de deelbelangen van de NS en ProRail. Het gaat hem om het belang van de samenleving en de treinreiziger, aldus de Volkskrant. De Tweede Kamer bespreekt vandaag de hoge kosten van creditcards. Op tafel ligt een plan van de Europese Commissie om die kosten te verlagen. Volgens Detailhandel Nederland is een klant die met de creditcard betaalt... voor een winkelier 40 keer duurder dan een klant die pint. De creditcardmaatschappijen zijn echt veel te machtig. Winkeliers in heel het land ergens recht groen en geel aan de torenhoge tarieven... die zij vragen voor een creditcardbetaling. Ja, en daar moet gewoon echt een einde komen. De Europese Commissie wil dat de kosten die ze in rekening brengen... worden beperkt tot ongeveer 0,3 procent van het aankoopbedrag. Dat leidt tot lagere kosten voor de winkelier... en indirect ook voor de klant, zeggen de winkeliers. Google heeft de smartphone-divisie van Motorola verkocht... aan het Chinese Lenovo voor 2,9 miljard dollar. Vorig jaar verkocht Google al een ander onderdeel van Motorola... en Google heeft nu alleen nog een aantal patenten in handen. De verkoop van de onderdelen van Motorola heeft nog niet de helft opgeleverd... van de ruim 12 miljard die Google er ruim twee jaar geleden voor betaalde. Prem Radakishun heeft de nationale IQ-test van BNN gewonnen... In de categorie bekende Nederlanders had hij met een IQ van 116 de hoogste score. U hoort de reactie van Prem. Ik wilde hem echt niet winnen. Nou, geef hem aan Kelly. Nee, dan... Uh, oh, ik zal hem, ik zal, nee, want ik heb een vriend en die zei geen, geen schaam. Ik vind het, kijk, het is maar een televisieprogramma en een spelletje. En mensen gaan er zoveel oordelen aan meten. Het is maar een spelletje. Dit zegt niets over je intelligentie. Het zegt meer over het feit dat er geen moer is op televisie... en dat je daarom dit soort programma's okay, moet Oké, nou. De BN'ers BN bleven traditioneel ver achter bij de studenten. Die scoorden gemiddeld 100%. 18, met twee uitschieters naar 137 en de laagste score hoorde al even daar genoemd worden. BNR Kelly van der Veer die kwam niet verder dan 79. In het Groningse Noordlaren wordt alles op alles gezet om de eerste schaatsmarathon op natuurijs te kunnen organiseren. Giertanks sproeien elke twee uur water op een skielerbaan. Er zou nu anderhalf à twee centimeter ijs moeten liggen. Genoeg om vandaag al wat rondjes te kunnen schaatsen. Of de komende dagen een marathon gaat lukken, is de vraag. Want dit weekend wordt flinke dooi verwacht. Het weer in het noorden en zuiden van het land: bewolking. In het midden, meer zon. Het wordt min 1 tot plus 4. Bij een matige oostenwind. Morgen, minder koud en later overal bewolkt. En zaterdag, wat regen. de verkeersinformatie naar de ANWB: Jolanda van der Velden: wordt het al wat beter rond Nijmegen. Nee, nee, nee, dat is nog steeds het probleem daar op die A15 bij Hardingsveld-Giessendam. Voor de rest valt de spits wel mee. Op de A7 hoorn richting Zaandam bij knooppunt Zaandam 2 kilometer. Dan de A8 naar Amsterdam bij Oostzaan 4 kilometer. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 6 kilometer. De rechter reishok is daar dichter Er zit een vrachtwagen tegen het viaduct. Verkeer vanuit de omgeving Nijmegen richting Rotterdam kan het beste omrijden... vanaf het knooppunt Gorkum via Oosterhout over de A27 A59. Na 16. Vanwege grote Chinese belangstelling krijg je niet zomaar meerdere pakken babymelkpoeder mee bij de drogist. Het College voor de Rechten van de Mens buigt zich daar zelfs over. Hoort u zo meer over? In een wereld zonder verzekeringen kun je nog voor vervelende verrassingen komen te staan. Gelukkig leven we in een wereld met verzekeringen. Want verzekeraars bieden zekerheid bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, overlijden, pensionering en schade.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 Parklijn is echt overal. De lijst roeit nog gestaag. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Zijn politieke leven hing al ruim een jaar aan een zijde draadje. Staatssecretaris Wekers van Financiën. En gisteravond knapte de draad. En daarom hebben we besloten, mevrouw de voorzitter... om morgen mijn ontslag aan te bieden aan de koning. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Wekers kwam voor het eerst in de problemen door een reclamezuil... betaald door partijgenoot Jos van Rij. Daarna was de fraude met Bulgaren en toeslagen. En nu zijn er weer duizenden mensen... die al wekenlang op hun toeslagen wachten. Dat kon hij niet meer uitleggen. En ook lukte het Wekers niet meer de Tweede Kamer ervan te overtuigen... dat hij nog de juiste man op de juiste plaats was. Ja, goed, voorzitter, van procesverstoring 1... weet ik niet meer precies op welke dag... En uh, u meent toch niet echt dat er mensen zijn die binnen vier dagen moesten antwoorden terwijl de Belastingdienst niet kan bijhouden? De staatssecretaris. Voorzitter, het, uh, uh, die eerste fase waar dit direct is ingegaan, dat betreft alleen nieuwe bankrekeningnummers. Maar naar mijn informatie is dat niet juist. Ik heb zojuist die brief even bekeken, althans de teksten daarvan. En uh, als ik hem lees, dan zeg ik dat is wel erg algemeen. Uh, dan kun je de vraag stellen of. Uh, uh, uh, laat ik zeggen, elke uh, huurtoeslagontvanger... Uh, daar ook onmiddellijk uit kan opmaken als hij niet direct in actie komt... dat hij dan ook zijn uh, huurtoeslag niet overgemaakt krijgt. Dit kan toch echt niet? 15.000 huishoudens die bij kerst niet weten hoe ze het eind van de maand halen. En hier wordt gewoon gezegd, het staat in de brief, toch, u heeft de brief ondertekend. Meneer Wekers, u nee, maar... heeft hem ondertekend. Weet u dat het aan de hand was? Wist u het? Niet of u het, het ondertekent, maar wist u het ook? En waarom heeft u het niet in het eerste gedeelte? We zijn nog vier uur in het debat. Waarom heeft u het niet Voorzitter. verteld? Ja, ik, ik, ik, ik, ik, moet, ik moet ook even kijken. Voorzitter, uh, ik probeer de Kamer naar nou. eer en geweten te antwoorden. Ik, wat ik doe is dit, want dit wordt chaos. Ik schors heel even de vergadering. Overleggen we even wat wel en niet kan. Ik schors enkele ogenblikken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 misschien meer de principiële vraag willen stellen... Uh, acht de staatssecretaris zich dan ook voldoende gezag gezaghebbend... om die problemen allemaal op te lossen? Ja, natuurlijk, voorzitter. Anders stond ik er niet. Ik heropen de vergadering. Voorafgaand aan de tweede termijn... heeft de staatssecretaris verzocht een korte verklaring af te leggen. Gaat u gang. Dank u zeer, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, we hebben vandaag een uitvoerig debat gevoerd... over zaken die mij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 Politiek verslaggever Joost Vullings in Den Haag... had iemand voorafgaand aan dit debat rekening gehouden... met het aftreden van bekers? Nee, eigenlijk niet. Iedereen dacht wel van dit wordt een, een, een moeilijk debat voor hem. Uh, het, hij is sowieso nooit zo sterk in debatteren. Uh, hij, hij was natuurlijk al, al een aantal keer gewaarschuwd... met een andere motie van wantrouwen aan zijn broek gehad... rond de Bulgarenfraude, Maar toch dacht iedereen van nou, als hij gewoon ruimhartig excuses maakt... en laat zien dat hij die problemen gaat oplossen... Ja, dan komt hij hier wel mee weg. Als hij maar laat zien dat hij echt verbeteringen gaat aanbrengen. Het debat zou ook uh, ja, oorspronkelijk aan het einde van de middag eindigen. Van een uur of half twee stond het geloof ik gepland. En om vijf uur was de planning, zou het wel afgelopen zijn. Nou, dat liep eventjes anders. Want om half twaalf uh, in de nacht maakte hij dus zijn aftreden bekend. Ja. En Joost, waar was nou het cruciale moment? Uh, wat, wat, wat is aan te geven? Want je hoort het ook in de samenvatting al het wordt er niet beter op, hij draait zichzelf in de problemen. Ja, nou eigenlijk... in, in de samenvatting zitten precies de momenten... waarop het, op het misging. Ja, dat, dat, dat was aan het begin van de avond... Uh, dat ik ook... Soms zeg het debat werd, werd ingetrokken... En, en dan zit je dat te bekijken... met een aantal mensen... en je, je, je ziet het gewoon fout gaan. Ja. En het gevoel wat dan bij heel veel mensen heerst... als je met z'n allen naar zo'n debat kijkt... is plaatsvervangende schaamte van... Ach, dit gaat echt helemaal mis... En, en hij komt er niet meer uit schorsingen bij mij die met ambtenaren zitten praten... ambtenaren die met hun hoofd zitten te schudden. Uh, ja, het, het, het, was, het was allemaal zeer pijnlijk om te zien. En het gaat natuurlijk ook echt ergens over. Het gaat om belastingen. Uh, als het belasten innen nog wat moeilijk gaat... daar zullen mensen wellicht nog begrip voor hebben. Maar het uitkeren van toeslagen... Ja. ja, dat is voor heel veel mensen echt heel belangrijk. Als je je toeslagen niet op tijd krijgt... dan kan je heel snel in de financiële problemen raken. Ja, en als dat niet op orde is... En je blijkt ook je zaakjes niet op orde te hebben in een debat. Ja, en dan, uh, toen dacht de oppositie: uh, dit is echt voldoende geweest. En hoe ging dat er toen aan toe in de Kamer? Zei hij dit toen plotseling? Of, of was er even een pauze waarin er misschien overleg is geweest? Ja, nee, er is, er is, er is heel, lang, uh, heel lang geschorst. Uh, uiteindelijk bijna een uur bij elkaar. Nou, toen is de, de, de, de VVT-fractietop bij elkaar gaan zitten. En daar is natuurlijk ook geconcludeerd van dit kan niet langer. Er kwam ook een signaal vanuit de oppositie. Er zijn belletjes geweest van nou ja, wij gaan met z'n allen tegen hem stemmen. Dan heeft hij op zich nog steeds de meerderheid van de steun van de VVD en Partij van de Arbeid voor zich. Maar toen zei het dus ook geloof ik geloof dat Alexander Pechtold met Halbes Elstra heeft gebeld en heeft gezegd van ja wij gaan met z'n allen tegenstemmen. Dat is al heel erg als je dat overkomt als staatssecretaris als de volledige oppositie tegen je is. Maar eigenlijk heeft hij gewoon gezegd doen jullie het of doen wij het. Ja toen wisten ze bij de VVD wel hoe laat het was. Nou, Ze hebben overlegd, is er eerst met Rutte gebeld en hij heeft, uiteindelijk heeft Rutte met staatssecretaris Wekers gebeld. Nou ja ik was er niet bij bij dat gesprek maar goed, hoe gaan die dingen? Dan krijg je het advies dat het wellicht verstandig is de eer aan jezelf te houden en dan hou je de eer aan jezelf. En dan zegt iedereen dat je geheel zelfstandig dat besluit hebt genomen. Ja, maar het is Zo bekend dat uh, Rutte heel boos kan worden. Hè? Dat, dat stel ik me hier nu wel bij voor. Want het staat: uh, we zeggen nu, of uh, we zeggen, hij zegt, uh, ik heb respect voor dit besluit. Ja, dat zal best. En ondertussen is hij woedend. Nou, ik, ik denk dat als hij naar zo'n debat kijkt... dat hij bijna eerder Frans Wekers zou willen aanmoedigen. Want, want Mark Rutte kan natuurlijk wel heel goed debatteren. Nou, ik denk toch dat hij het ook wel als een nederlaag ziet. Uh, kijk, hij heeft hem uiteindelijk geselecteerd voor deze baan. En, en Frans Wekers is iemand met wie hij heel lang in de fractie heeft gezeten... Uh, die hem altijd loyaal heeft gesteund toen hij fractievoorzitter was... en het met hem, met zijn carrière en de VVD een stuk minder goed ging dan nu... Uh, dus ik denk dat hij het wel ook een beetje een nederlaag ziet... dat een van zijn mensen uh, ja, het niet redde. En dat hij er afscheid van moet nemen. Uiteindelijk was hij de coach die hem selecteerde. Maar uiteindelijk bleek het toch een te zwakke speler. Dankjewel, Joost Vullings in Den Haag. En Marlon Remmers is op ter Schelling... waar de veerdeenst EVT nog altijd strijdt tegen de concurrent Doeksen. Het gaat niet goed met Shell. Het bedrijf kwam twee weken geleden met een winstwaarschuwing. En zo dadelijk presenteert het bedrijf onder leiding van de nieuwe topman Ben van Beurden de jaarcijfers. Bert van Sloten dook alvast in de wereld van de olie. Het zit de oliegigant even tegen. De Brits-Nederlandse oliemaatschappij Shell heeft mogelijk ten onrechte toestemming gekregen om in de Chukchenzee bij Alaska naar olie te boren. Een rechtbank in Alaska zegt dat het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken geen rekening heeft gehouden met de gevolgen voor het milieu. Dan was er nog begin januari een ontploffing in de buurt van Keulen. Gelukkig waren de hulpdiensten op tijd. Zowel de werksfeuilweer als ook de woosfeuilweer waren zeer snel hier voor oord. En de woosfeuilweer heeft uh, zoveel sämtliche notwendige maatschappen ingeleid. Mm -hmm. En had dat ja dan natuurlijk ook nog met deze Luftmessungen. En natuurlijk de problemen in Nigeria. Christian Kapendai shows us the damage caused to his ponds. They were destroyed when a poorly maintained pipeline owned by the oil company Shell... De milieuschade, maar ook de schade voor het bedrijf vanwege diefstal en sabotage. Bij de vorige kwartaalcijfers werd becijferd dat de diefstal Shell ongeveer 300 miljard dollar had gekost. Dichter bij huis gaat het ook niet goed met het bedrijf. en wordt het een en ander afgestoten. Onder andere, en dat is pikant, Noordzeevelden. Oudere, volwassen Noordzeevelden gaan ze afstoten. Het zijn velden die te weinig opbrengen. En dan is er nog de teleurstelling over het schaliegas. Shell schatte de opbrengsten, met name in Amerika, aanvankelijk verkeerd in. Er werd weinig tot niks van verwacht. Toen eenmaal duidelijk werd dat met schaliegas goed geld kon worden verdiend in de Verenigde Staten, was het te laat... Vorige topman, Pieter Vosen trok maar liefst 17 miljard euro uit... om de achterstand ongedaan te maken. Maar het was too little... Too late. Um, we didn't get uh, the results which we were expecting um, to get in the shorter term, and we will therefore have to develop this a little bit more before we can take the benefits from it. So it's not a big regret, but um, uh, we were clearly not as successful. As hij heeft een beetje spijt en het werd niet zo'n succes als hij had gedacht. Die slag hebben ze dus gemist. En dan staat ook nog eens het traditionele product de olie onder druk. Raffinaderijen in heel Europa doen het niet goed. Ze zijn te oud, ze voldoen niet aan de moderne milieueisen... en er zijn er te veel. Verwachting is dat veel van die raffinaderijen moeten sluiten. Shell Pernis is de grootste raffinaderij in Europa... en een van de grootste ter wereld. Er wordt jaarlijks circa 20 miljoen ton ruwe olie verwerkt... tot brandstoffen als kerosine, diesel, benzine en stookolie. Het terrein van Pernis, inclusief Europoort, is 550 hectare groot. Dat is om en nabij 1000 voetbalvelden. Pernis Rotterdam kan voorlopig door blijven draaien. Al moeten die 400.000 vaten, die nu per dag worden geproduceerd... wel efficiënter worden geproduceerd. Zo niet, dan moet de nieuwe topman nog meer maatregelen nemen. Hij begon met in ieder geval alvast het uitdelen van een waarschuwing. Shell komt met een winstwaarschuwing. Het bedrijf heeft een tegenvallend jaar achter de rug... waarin de winst aanzienlijk lager was dan voorheen. Shell verwacht dat de winst over het laatste kwartaal van 2013... is uitgekomen op 2,1 miljard euro. Het voorgaande kwartaal was het nog ruim twee keer zoveel. Straks, als de cijfers bekend worden, weten we allemaal hoe erg het is. En dat gebeurt na achten... Verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Korte dagelijkse files bij Amsterdam. Uh, meer vertraging op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Afwit-Arkel en Hardingsveld-Giessendam 6 kilometer. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam is de rechte reis ook dicht. Daar staat een vrachtwagen tegen een viaduct. Verkeer richting Rotterdam kan het best wel omrijden... vanaf knooppunt Gorkum via Oosterhout over de A27, A59 en de A16. Het NOS Radio 1-journaal. Marno Remmers is op Terschelling, waar het allemaal draait om de strijd tussen de veerdiensten en er vertrekt zo dadelijk een boot. De Myno. snelle boot weliswaar, de snelle boot. Het oranje zwaarlicht brandt al, want snelle boten dragen een oranje zwaarlicht. Scholieren melden zich aan de pier. Elke dag dit, die overtocht? Nou, vandaag niet. Oh, nou, ja, Vandaag dus uh, alleen naar school, alleen uh, deze week uh, twee dagen vrij gehad. Dus, okay. uh, dat scheelt. Het gaat over de concurrerende veerdiensten. Een hoofdpijndossier geloof ik zo langzamerhand, hè? Nou, nee, dat valt wel mee. Vonden jullie die andere veerdienst goed, behalve Doeksen? Dus de EVT, de concurrent? Nou, ik vind het uh, wel meevallen. Maar ik kies toch uh, zelf liever voor Doeksen. Waarom? Nou ja, het is gewoon veel netjes uh, qua uitzien en zo. Betere boot? Ja, vind ik wel. Ja? Oh, we gaan gewoon naar binnen, het is min 3. Teun de Jong moet ook naar de overkant. Dus de wethouder, Partij van Arbeid, heeft openbaar vervoer in het dossier zitten. Het is een ingewikkelde kwestie. Hè? De terminal is van Doekse waar we nu binnenlopen. De grond van de dienstdomeinen, dus de overheid. De oprijbrug is weer van Rijkswaterstaat. En dan ook nog twee veerdiensten. Ja, zo ingewikkeld is het. Ja, eh, wat moet er gaan gebeuren? Eh, want ik kan me wel voorstellen dat je denkt. Hé, hey, die Doekse is monopolist, het moet vrije marktwerking zijn. Zo gek is dat toch niet gedacht? Dat zou je zeggen als het gaat om het kopen van brood. Maar als het gaat om het uitoefenen van een veerdienst... dan is vrije marktwerking niet de manier om het goed te regelen. Want dat heeft een heleboel strijd opgeleverd. En vooral de advocaten hebben er tot nu toe veel aan verdiend, geloof ik. Uh, dat klopt. Hoeveel er hoeveel aan verdiend is, weet ik niet precies. Maar het is zeker dat het de gemeente de Schelling ook al heel veel geld gekost heeft. Ja, is het, misschien heeft Doeksen het ook een beetje aan zichzelf te danken... dat het bedrijf zich al die tijd ook een, min of meer als een monopolist heeft opgesteld. Zo van wij bepalen. Uh, dat is op enig moment was dat wel aan de orde. En dan heb ik het over 10, 15 jaar geleden. Okay. Toen uh, was er ook op het eiland toch wel wat onvrede... over uh, hoe zaken gingen bij uh, uh, Rederijdoeksen. En uh, dat... Uh, heeft de gemeente ook wel opgepakt dat wij juist ook als gemeentebestuur... en als, als samenleving invloed willen hebben... op de, de wijze waarop die veerdienst wordt uitgeoefend. Ja, hoe vaak, de frequentie, de tijden. Ja, dat ja. is voor ons heel belangrijk. Want uh, dit is onze navelstreng met uh, het vasteland en de rest van de wereld. En Die gaat u nu ook pakken. Niet om de uitspraak van uh, de rechtbank te gaan horen... maar voor andere zaken naar de vaste wal. Vanavond weer terug? Uh, vanmiddag alweer terug. Oh, kijk, met de snelle boot. Nou, ik zou zeggen, uh, goede vaart... Dank u wel. En uh, blijven wij nog even op het eiland om straks met andere eilanders te spreken over de brandende kwestie. Want laten we wel wezen, de veerdienst Doekse is ook nog eens een keer een belangrijke werkgever voor het eiland. Nou, uh, ja, goede reis. Ja, dank u wel. En ja. uw uh, succes. Ik loop er even terug naar het wakend oog. Om daar nog eens even een kop koffie te nemen. Dan. I don't know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 Michael Bouble, it's a beautiful day. Het is vijf voor half acht. De vraag naar babymelkpoeder in Nederland is nog steeds zeer hoog... door de grote vraag vanuit China. Winkeliers hebben daarom enige tijd geleden een limiet gesteld... aan de hoeveelheid pakkend babymelk die de klanten mogen kopen. U weet dat nog wel. Maar twee Aziatische vrouwen konden, los van elkaar... helemaal geen babymelk kopen bij een filiaal van Kruidvat en Ethos. En antidiscriminatiebureau Radar Rotterdam... heeft in totaal 17 van dit soort meldingen ontvangen, landelijk... Vandaag buigt het college voor de rechten van de mens zich over de zaak van die twee vrouwen. En Predrag Fietkovic van Radar Rotterdam staat die vrouwen bij. Fietkovic, goeiemorgen. Goedemorgen. 17 melden in totaal, meldingen in totaal. Wat kregen die mensen te horen aan de kassa? ik uh, voorop stellen dat het er niet 17 meldingen zijn die uh, expliciet bij je raden zijn binnengekomen. Het zijn uh, meldingen die uh, overal in de landen bij onze collega-bureaus ook zijn binnengekomen. Dit ja. dat er al 17. Dus 17. Okay. Nou, uh, sommige uh, klanten uh, krijgen aan de kassa te horen van, uh, nou dat kan ik u niet meegeven, want dit wordt uh, uit het uh, assortiment gehaald, een hele rare smoes. Maar uh, in een van de twee zaken die vandaag uh, dient bij het college heeft uh, de vrouw in kwestie te horen gekregen, dit uh, kunnen wij aan jullie niet verkopen. En uh, op de vraag, uh, wie is jullie, uh, kreeg als antwoord, de uh, uh, Aziatische mensen. Oh. Ja, dat ja. was heel uh, expliciet, ja. Dan gaat het dus op het uiterlijk. Uh, inderdaad, ja. <laughs> ja. En dan 17 meldingen. Hoe, hoe schat u dat in? Is dat, is dat veel of weinig? Uh, het jongste uh, rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau... Uh, uh, laat zien dat slechts in één van de acht uh, gevallen... mensen daadwerkelijk een melding maken bij een uh, antidiscriminatiebureau... of bij de werkgever, of, uh, hey, waar, waar de klacht uh, betrekking op uh, heeft. Dus ik denk dat het aantal voorvallen uh, een vele malen hoger zal zijn. En ik zou ook uh, graag uh, willen horen van de uh, luisteraars... of ze uh, uh, de afgelopen periode zoiets hebben uh, opgevangen... of hebben meegemaakt, of van, van de buurvrouw hebben gehoord... Uh, Um, maar ik denk dat inderdaad uh, een, een, een klein deel is van het uh, werkelijke aantal uh, voorvallen. Ja, heb jij dat niet meegemaakt, Marcel? Want je hebt net een baby. Nee, ja. wij ja. kopen, ja. nee, kopen niet in Nederland. En, en volgens mij in Duitsland speelt het probleem niet. Je bent daarom naar Duitsland gegaan. Nee, dat denk ik Het <laughs> um, is natuurlijk wel zo dat die winkeliers uh, zich aan die limiet... Uh, moeten ze zich daar eigenlijk aan houden? Of hebben ze dat zelf bedacht? Uh, de winkeliers hebben uh, eigenlijk in de vorm van zelfreguleringen... Uh, uh, um, ja, uh, naar vorige geschoven en het is dus, uh, op zich wel legitiem als je zegt van iedereen die binnenkomt in de winkel mag maximaal één of twee pakken uh, melk, babymelkpoeder uh, kopen per transactie of per, per persoon uh, maar dan moet uh, zo'n regel wel voor iedereen gelden en uh, kan het niet zo zijn dat uh, ja, Aziatische mensen uh, geweigerd worden omdat er uh, in, uh, in uh, China of in uh, Azië een, een uh, tekort is uh, daaraan dat, uh, dat, mag, uh, dat mag geen uh, ...omdat het dan sprake is van verboden onderscheid op grond van ras. Ja, en dan zegt u, dan moeten er duidelijke regels zijn... ...en dan moet er bijvoorbeeld een sticker op de deur... Wat ik, ik, denk dat, is. Ik, ik denk dat de regels zoals ze nu zijn uh, uh, wel duidelijk zijn, maar dat in de praktijk ze niet uh, uh, goed worden gehandhaafd. En dat er dus ruimte is voor willekeur en uh, verboden onderscheid. Uh, omdat men uh, soms gewoon denkt van ja, bah, uh, um, de lokale bevolking in het dorp uh, die heeft voorrang. En als, uh, als er onbekende Chinezen aan de deur staan, hè, wat ook een keer is gezegd, en uh, een interne memo van een uh, van supermarkt, dan, uh, dan geven we die minder. Dus uh, men wint er soms ook geen doekjes om dat, uh, dat uh, um, Aziatische mensen gewoon geweigerd worden of, uh, of minder krijgen. Ja, u gaat nu met twee van hen naar dat college voor de rechten van de mens. Wat, wat willen de vrouwen? Um, allereerst erkenning uh, van het feit dat ze uh, gediscrimineerd zijn op grond van hun uh, uh, afkomst. Uh, tot nu toe is dat uh, uitgebleven. Men heeft uh, uh, altijd uh, uh, nou ja, eigenlijk excuses gemaakt voor het feit dat ze zich zo voelden. Maar ja, het verschil is een gevoel en een en, en, en feitelijkheid. Dus uh, dat allereerst. En uh, ja, we hopen dat uh, als gevolg van deze zitting in de toekomst uh, de, de drogisterijen en de supermarkten um, uh, de eigen regels beter gaan handhaven. Of met nieuwe regels komen die, die onderscheiden. Kunnen doen voorkomen in de toekomst. Oké, okay, dank u wel. Predrak Vietkovic van Radar Rotterdam. En zowel Kruidvat als Ethos betreuren de zaak. Kruidvat zegt dat de medewerker de, het limiteringsregel verkeerd geïnterpreteerd had. Waardoor de Aziatische vrouw geen babymelkpoeder meekreeg. En Kruidvat zegt al excuses te hebben aangeboden aan de mevrouw in kwestie. Maar zij zou het excuus geweigerd hebben. En Marco van, Marco van Basten, een ander onderwerp. Die vertrekt naar dit seizoen bij Herenveen. Na halen praten we daarover met Gio Lippens.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 Journaal met Jan van der Putten. Daar is hij. Premier Rutte respecteert het besluit van staatssecretaris Wekers om af te treden. Hij bedankt hem voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren. Wekers maakte gisteravond zijn aftreden bekend in het Kamerdebat... over de problemen bij de Belastingdienst. Ook de fractieleiders prijzen zijn besluit om ermee op te houden.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 En in het Groningse Noordlaren wordt geprobeerd... om de eerste schaatsmarathon op natuurreis te kunnen organiseren. Giertanks sproeien elke twee uur water op een skielerbaan. Er zou nu al een paar centimeter ijs moeten liggen. Genoeg om vandaag al wat rondjes te kunnen schaatsen. En dat zijn de hoofdpunten. Nou, Ben Langkamp bij weerplaza.nl. Zeg het maar, maken ze een kans, dan blijft het vriezen. Het blijft in het noordoosten, blijft het zeker vriezen. Op dit moment is het daar 5 graden onder nul. Dus dat gaat redelijk de goede kant op met, de, met het ijs. En ook de rest van de dag blijft het in het noordoosten gewoon vriezen. Dus dat is gunstig voor de mensen daar in Noordlaren. Of ze uiteindelijk die benodigde centimeters halen om die marathon ook te gaan rijden. Dat is nog even spannend, want morgen later op de dag komt de zachte lucht naderbij. Maar goed, vandaag dus nog niet. Op dit moment hebben we zelfs te maken met wat winterse neerslag in het westen en zuidwesten van het land. In de Randstad zijn wat meldingen geweest van natte sneeuw en zelfs ijsregen. Dus daar is ook kans op gladheid. Dus even oppassen vanochtend. Maar goed, de rest van de dag hebben we vooral in het zuiden te maken met bewolking. In het midden en noorden gaat geleidelijk aan van tijd tot uit de zon doorbreken. En dan later vandaag is het ook op de meeste plaatsen droog. Zoals gezegd, in Groningen blijft het vriezen. In het zuiden en midden van het land komt de temperatuur net iets boven nul tussen de 0 en de 4 graden. Ja, nou, houden we dit weer dan even vast? Of is het morgen alweer voorbij? Het is morgen in de loop van de dag eigenlijk alweer voorbij. Zoals gezegd, die zachtere lucht komt dichterbij. Morgen hebben we nog wel een hele aardige dag, denk ik. We hebben een zonnige periode. Later op de dag gaat vanuit het westen wel de bewolking toenemen. En de nacht naar zaterdag volgt er dan wat, wat lichte regen. En misschien nog een klein beetje natte sneeuw. Maar ja, de temperatuur gaat dan oplopen. En zaterdag overdag is het zo'n 4 tot 7 graden. AMB Verkeersinformatie, Jolande van de Velden. Frederik, in Zuid-Holland is het hier en daar glad door winterse neerslag. Voor de rest is het een vrij normale... Spits. Gebruikelijke files bij Amsterdam, vooral aan de noordkant van Amsterdam. Weinig opvallende zaak alleen dan die A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Alfred arkel en Hardingsveld-Giessendam 8 kilometer. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam is de rechterrijkschok dicht. Heeft te maken met een ongeluk. De laatste informatie van Rijkswaterstaat is dat het nog tot half 9 duurt. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Gorkum door de borde breda Roosendaal te volgen... via de A27, A59 en de A16.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 Zeven minuten over half acht, dit is tot negen uur nog het NOS Radio Injournaal. Een alcoholslot moet ook kunnen worden ingebouwd in vrachtwagens en bussen. Dat schrijft minister Schultz van Verkeer in een brief aan de Tweede Kamer. Vandaag is er een debat over die kwestie. Nu raken vrachtwagenchauffeurs nog hun baan vaak kwijt... als ze met alcohol op achter het stuur zijn betrapt. Omdat ze ook twee jaar hun groot rijbewijs kwijtraken. Met zo'n alcoholslot, waarbij je eerst moet blazen voordat de wagen start... kunnen ze blijven rijden. Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u hier blij mee? Ja, Ik denk dat de het uh, voor de werknemer een verzachte omstandigheid is. Laat helder zijn, uh, in onze sector gaan uh, alcohol en verkeer absoluut niet samen. Uh, en uh, dat de minister probeert om tegemoet te komen aan de problemen... Uh, dat vinden we op zich, op zich een sympathiek gebaar. Uh, wij vinden wel dat deze verzachte omstandigheden... Vooral een zaak van de werknemer zijn. U zult begrijpen dat tegenwoordig uh, het niet meer uh, per definitie zo is dat één chauffeur op één auto rijdt. Sterker nog, er uh, uh, wordt ook uit, in het kader van duurzaamheid en efficiëntie vaak gewisseld. Ja, dat zou betekenen dat de werkgever uh, in één keer wel met een uh, probleem wordt opgezadeld om overal uh, die apparatuur in te bouwen. Dus wij vinden eigenlijk dat. Uh, het zou goed, zou goed zijn als in het wetsvoorstel uh, opgenomen wordt dat. Uh, de werkgevers het ook kunnen weigeren. Maar, maar meneer Van Dijk, hoe gaat het dan in zijn werk? Want is iemand die betrapt wordt en veroordeeld wordt... dan niet sowieso zijn, zijn rijbewijs, in dit geval dan een groot rijbewijs, kwijt? Nou, in ieder geval is het natuurlijk zo dat uh, als hij tijdens zijn werktijd uh, zou drinken, denk ik dat hij een, uh, een heel groot probleem heeft om zijn baan te behouden. Dus dan helpt een al alcoholslot ook niet meer? Nee, uh, als hij uh, zeg maar uh, in privé tijd uh, wordt uh, gepakt, uh, ja dan raakt hij dus zijn rijbewijs kwijt en daarmee dus ook zijn groot rijbewijs en kan hij niet rijden. En nee. uh, dat is de consequentie. Uh, wat de minister nu voorstelt is dat hij uh, dan in, uh, wel zou kunnen rijden met zijn grote rijbewijs, maar met een alcoholslot. Nou, dat is op zich sympathiek, maar wat ik u al zeg, uh, zei net, is dat uh, als dat betekent dat de werknemer daarvoor op, de werkgever daarvoor op moet draaien. Ja, dan hebben we daar wel wat problemen mee. Dus we zouden het wel goed vinden als in ieder geval de werkgever dat ook zou kunnen weigeren, zodat de werknemer ook zelf op de blaren moet zitten. Wat kost het eigenlijk? Nou, wat het precies kost zou ik niet kunnen zeggen, maar het betekent natuurlijk wel dat, uh, zeker als een chauffeur niet op één auto rijdt, maar ook op meerdere auto's zou rijden, ja, dat, dat de hele bedrijfsvoering van, van een van onze leden wel in, in, in het honderd zou kunnen lopen. Dus uh, in ieder geval vinden wij het een sympathiek voorstel... maar eigenlijk toch ook wel liever dat de werknemer daar voorop gaat draaien. Dus u kunt u wel voorstellen dat uw leden daar niet gelijk in meegaan... omdat dat veel kosten met zich meebrengt? Nou ja, het is, uh, ik denk dat, dat iedere werkgever uh, van mening is... dat als je in privé uh, problemen veroorzaakt... dat je dat ook in privé uh, zoveel mogelijk moet oplossen... En nogmaals, het is een sympathiek gebaar, maar ik denk dat, uh, dat de consequenties vooral bij de werknemer moeten liggen. Werkgever moet liggen. Voor u ja. had het niet gehoeven, hoor ik een beetje. Nou, uh, wij denken dat, uh, dat het uh, uh, als in het wetvoorstel wordt aangegeven dat de werkgever niet verplicht kan worden om hier aan mee te werken. Dat het een sympathiek voorstel is en dat de werknemer dan de keuze heeft om daar zelf... Uh, uh, geld aan uit te geven en zelf in te investeren... dat zou nog een oplossing kunnen zijn. Maar als de werkgever verplicht wordt om het voor zijn werknemer in te bouwen... Ja, dan, dan is het een beetje de wereld op zijn kop. Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Marco van Basten heeft er geen zin meer in. Hij stopt als trainer bij Herenveen de voetbalclub. Gio Lippens. Zij zal van de schrik bekomen... Ja, ik hoop het wel daar, want uh, ja, de schrik is toch duidelijk uh, groot geweest. Uh, je zag gisteren zag je een van de bestuursleden, bestuurslid Technische Zaken Hans Vonk, overgekomen van AZ. Ja, en die reageerde toch echt wel heel verbaasd, want hij had juist het gevoel dat uh, de gesprekken met Van Basten de goede kant op gingen. En uh, ja, als je toch kijkt uh, van Basten voor de winterstop en na de winterstop. Voor de winterstop, toen zei hij nog dat hij uh, dat een lekker gevoel had bij Heerenveen. En uh, wat hem betreft dat het een kwestie van tijd was voordat hij zou bijtekenen. Ja, en nu heeft hij dan besloten om het niet te doen. Omdat hij er geen goed gevoel bij heeft. Uh, is niet met redenen naar buiten gekomen. Uh, mogelijk dat hij dat wel heeft verteld in de gesprekken met, uh, met Vonk. Maar uh, hij heeft in ieder geval niet uh, naar buiten toe duidelijk gemaakt wat nou echt de reden is. Maar uh, ja, het goede gevoel kan te maken hebben met uh, de financiële omstandigheden... bij. Heerenveen, uh, het is duidelijk dat daar weinig geld is uit te geven. Niet zozeer aan de trainer, want daar zal Van Basten nou niet echt heel erg uh, ja, happig op zijn geweest. Ik bedoel, geld voor zichzelf, dat, dat, dat maakt hem niet zo verschrikkelijk veel uit. Maar met name gewoon geld om een goede ploeg neer te zetten. Dat vindt hij wel belangrijk. En uh, misschien dat hij toch wel het inzicht heeft gekregen dat dat er niet in zit bij Heerenveen. En bij een andere Nederlandse voetbaltrainer gaat het ook uh, iets minder lekker. Bert van Marwijk bij HSV. Ja, de oude bondscoach. Hè? En, uh, ja, het gaat nog steeds niet lekker. Staan op uh, de 16e plek HSV uh, in de Bundesliga. Uh, van Marwijk zit daar pas vier maanden, moet je bedenken. Uh, maar goed, hij, uh, zoals dat zo mooi, heeft, heeft die ploeg nog steeds niet echt aan het voetballen gekregen. En met name die nederlaag tegen Schalke van afgelopen weekend. Hè, Huntelaar die daar weer ja, eens een keer op die weer ze. eens een keer terug was na zijn uh, uh, blessure. Ja, uh, dat, dat, heet, dat is wel hard aangekomen. Dus hij heeft gewoon gezegd van nou ja, we moeten kritisch zijn. Uh, alles moet beter hier, uh, we moeten mentaal beter. Want anders gaat het niet goed met deze ploeg. En dan gaan we degraderen. En, uh, dus hij heeft echt wel flink hard aan die noodlok uh, geluid. Ja. Maar het probleem. Want ik volg natuurlijk HSV een beetje. Geo, is dat hij daar ook geen materiaal heeft? Ze hebben gewoon onvoldoende kwaliteit in die ploeg. Dan kan hij daar wel iets aan doen. Heeft hij, heeft hij dat van tevoren wel gezien? Nee, daar kan hij niks. Daar kan hij weinig aan doen aan het, aan het materiaal. Zeker niet als je vier maanden geleden bent ingestapt in een ploeg die eigenlijk al nou ja, staat. Uh, dus, dus je bent verantwoordelijk voor het aankoopbeleid... Van, uh, van een andere trainer, van je voorganger. Dus ja, daar kan hij op zich weinig aan doen. Maar aan de andere kant, uh, dat weten trainers... ze moeten het nu eenmaal doen met het materiaal dat ze hebben. Uh, een beetje hetzelfde verhaal ook als bij Van ah, Basten. Van Bassen, ja. Ja, uiteindelijk moet je daar toch een elftal van smeden. Van Basten heeft dat trouwens keurig gedaan, hè, want veen staat nu wel vijfde... ondanks het feit dat die ploeg voortdurend wordt afgeroomd. Maar goed, Van Marwijk heeft dat tot nu toe niet voor elkaar gekregen bij HSV. Nu we het toch weer even over Van Basten hebben... zou die, zou die een aanbieding hebben gekregen? Dat weet je nooit. Um het zou zomaar eens kunnen, hoor. Dat hij dat ineens iets heel aanlokkelijks uit het buitenland heeft gekregen. Uh, een grote club, weet ik veel wat. Uh, maar zelf heeft hij daar niks over gezegd. En, en, en ja, dat zou dan misschien nog wel eens als een konijn uit de hoge hoed kunnen komen later. Maar uh, nee, uh, eerlijk gezegd, als je de, ook de verhalen van vandaag weer leest in de kranten... dan, dan bespeur je toch wel gewoon dat hij het, uh, ja, het, het niet helemaal lekker vindt zitten bij Herenveen. Het heeft te maken, er is een nieuw bestuur gekomen. Foppen de Haan heeft weer invloed gekregen. Riemer van der Velde, hè, de oude korifeeën van vroeger. Uh, die nieuwe, uh, dat nieuwe bestuurslid Technische Zaken Hans Vonk. Uh, ja, en op een of andere manier, blijkbaar, is daar iets misgegaan. Goed, nog even het schaatsen: De Weissenzee. Uh, ja, het mooi verhaal was dat uh, met Mariska Huisman. Die Emotioneel. Ja. Uh, want ja, iedereen weet het natuurlijk nog. In december Sjoerd Huisman. Die plotseling aan een hartstilstand uh, overleed. Haar broer. Mm. Ook een uh, ja, echt uh, zeer goede marathon En zeer geliefd ook. Nou, Mariska Huisman. Uh, ja, die stond van, uh, aan de start gisterochtend. En uh, ja, die heeft ter zinnen gezet op dat Nederlands kampioenschap. Uh, op natuurreis. Op de Weissenzee. Ja, en uiteindelijk in de sprint wint ze het. En, en een enorme emotionele uitbarsting. Ze wilde trouwens niet over praten. Ze wilde, na, na twee vragen heeft ze alweer alles afgekapt. Uh, alle vragen van journalisten. Erover, omdat zij zegt van ja, ik wil het daar gewoon niet over hebben. Ik heb, om mijn redenen heb ik hier hard geschaatst. En, uh, en dat is het dan. Maar het was wel een hele mooie overwinning. Overigens uh, Elma de Vries. Uh, ja, toch wel langzamerhand een, uh, een oude getrouwe in het uh, marathonveld. Uh, die verdiende ook een pluim. Want die heeft uh, één keer geprobeerd solo weg te rijden. En daarna trok ze ook nog eens een keer de sprint aan. Dacht ze dat ze het gaatje kon slaan. Maar goed, Mariska Huisman dus de allersterkste. Ingmar Berga, die won bij De Mannen. Die hoorde u eerder al deze uitzending. Gio, dankjewel.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 In de Tweede Kamer komen vandaag de hoge tarieven van creditcardmaatschappijen aan bod. Winkeliers ergeren zich al jaren groen en geel aan de volgens hen belachelijk hoge kosten. Brussel vindt het nu ook tijd om in te grijpen. Verslaggever Jong Schutteijzer laat de bezwaren van de creditcard uitleggen... in de herenmodezaak van Rick Moorman in Amsterdam-Zuidoost. Wie kent hem niet? Is dat de sound of fashion? Dat is de sound of fashion. Mensen die binnenkomen en door de rekken aan het graaien zijn... en dan komt er een geluid vrij en dat noemen wij de sound of fashion. En dan betaalt iemand een uh, Colbert van 500 euro ja. met een creditcard. Nou, dan is hij uh, meer dan welkom. En dan ben ik heel blij dat hij dat uh, Colbert gaat aanschaffen. Maar ik weet waar hij naartoe wil. Je wil weten wat mij dat gaat kosten. Nou? nou dan ben ik toch gauw een, uh, een eurotje of 15 kwijt aan kosten. En als die klant het uh, pint? Dan ben ik maar een paar dubbeltjes kwijt. Hoe kan dat? Die creditcardmaatschappijen zijn onderdeel van de banken. En de banken hebben er belang bij dat heel veel mensen met een creditcard gaan betalen... In Nederland hebben we de pinbetalingen goed uitgerold. Maar wereldwijd gaat dat het niet worden. Wereldwijd gaat de standaard creditcards worden. De visa's, de, de, de, de mastercards van deze wereld. Die zijn zo machtig dat ze zeggen. We gaan wereldwijd die kaart goed introduceren. Want dan pakken ze extra commissies op en provisies op. Hoeveel is dat op jaarbasis voor u? Als ik een rendement over de afgelopen jaren maak per jaar van 5%. En mijn totale creditkosten. Kosten zijn 1 dan geef je dus 20 van mijn winst geef ik weg. Als je dat doorrekent over alle uh, winkeliers in Nederland, Europa, wereldwijd, praat je over mega bedragen. Tom Ponier van de Detailhandel Nederland. Ja, creditcardmaatschappijen zijn echt veel te machtig. Uh, winkeliers in heel het land, ergens recht groen en geel aan de torenhoge tarieven die zij uh, vragen voor een creditcardbetaling. Ja, en daar moet gewoon echt een einde aan komen. Want hoe lang sleept het al? Ja, de discussie over creditcardbetalingen sleept echt al een jaar of twintig. En het mooiste zou natuurlijk zijn geweest als al die creditcardmaatschappijen en banken de afgelopen jaren zelf um, de tarieven hadden verlaagd. Maar dat willen ze maar niet doen. En gelukkig wordt er dan vandaag ook in de Tweede Kamer besproken dat die tarieven naar beneden moeten. En ook niet gek dat het zo lang heeft geduurd? Nee, het is natuurlijk het belang van de winkelier en de klant ten opzichte van het belang van de financiële wereld. Nou ja, helaas is daar heel vaak overheidsingrijpen voor nodig. David de Jean van uh, Mastercard. Wat wij eigenlijk uh, aanbieden is twee heel uh, verschillende producten. Op de ene kant hebben wij betaalpassen die overal uh, worden geaccepteerd en die worden gebruikt voor dagelijkse uitgaven. Op de andere kant hebben wij creditcards onder ons uh, Mastercard merk. Die zijn eigenlijk een heel specifieke uh, aanbieding in die zin dat mensen een maand later renteloos kunnen uh, betalen op de ene kant en ze worden ook aanvullend verzekerd. Uh, bijvoorbeeld als zij op internet shoppen en als goederen niet worden opgeleverd zijn zij gedekt. Dat zijn allemaal uh, diensten met toegevoegde waarde voor de consumenten die uh, ook uh, kosten uh, opleveren. Nou gaat er in Brussel en Den Haag toch gesproken worden over die hoge tarieven. We denken dat, dat het probleem niet door een regelgeving moet opgelost worden. We denken, en we zijn helemaal open om dit uh, open uh, te, te bespreken. Maar ja, het duurt al twintig jaar, hè, deze discussie. Ik zou zeggen dat wat we toch zien is dat de winkeliers de keuze bewaren... om creditcards te accepteren of niet. De keuze bestaat voor iedereen. Als de creditcardmaatschappijen duidelijk kunnen maken... wat ze daadwerkelijk voor die afdrachten doen... En dan doen voor die winkelier, want die betaalt dat. Kijk wat ze aan die consumenten kan doen, dat begrijp ik wel. Je krijgt een laptop cadeau, je krijgt een reisje cadeau... je krijgt een zonnebril cadeau... zolang je maar met je creditcard gaat betalen. Prima, maar uiteindelijk betaalt die consument het helemaal zelf. Hè? Nog even die sound of uh, fashion. Ook wel gewoon kleerhangers genoemd. In Nederland koopt nog maar 2% van de klanten met een creditcard. Maar winkeliers zijn bang voor Amerikaanse toestanden. Want daar betaalt de helft van de consumenten al met de creditcard. Verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Marcel, 32 files bij elkaar, 100 kilometer. Uh, winterse neerslag momenteel in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Dat kan wat gladheid veroorzaken. Een langere file bij Amsterdam, op de A9 ook maar richting Amstelveen. <coughs> bij Badhoefdorp, 9 kilometer. En op de A15 Nijmegen, Rotterdam. Tussen Alfred Arcon, Hardingsveld, Giesendam 8 kilometer. Daar is de rechterrijzak nog steeds dicht. Uh, als het mee zit, gaat hij rond half negen open. Omrijden kan via de A27, A59 en A16. Myno Remmers op Terschelling, even voor de mensen die net inschakelen. Wat doe jij daar? Ja, het gaat over de concurrentie op de veerdiensten. Hè? Doeksen, daarmee ging ik vroeger al naar het eiland. Maar daar kwam in 2008 de eigen veerdienst Terschelling bij. Want Doeksen was monopolist. En zoals op het spoor en bij de busdiensten moest de markt open. Maar het werd een heleboel geruzie en getouwtrek en rechtszaken zelfs. Uh, ik zie in de verte het oranje flitslicht van de sneldienst van Doeksen. Die is... Onderweg naar Harlingen. Uh, de oren worden een beetje schaal van de koude wind. Dus ik ga weer naar binnen bij het wakend oog. Terwijl wij nu aan de lijn hebben vanuit delft Dus de vaste wal. Erwin Rob, hij is de directeur van de eigen veerdienst Ter Schelling. Die natuurlijk net zo goed, meneer Rob, kan ik me voorstellen... afwacht wat het gerechtshof in Den Haag vandaag gaat beslissen. Ja, absoluut. Een uh, spannend dagje, andermaal vandaag. Dus uh, ja. ja, we moeten nog even aftellen. Uh, inzet is natuurlijk uh, ja, die uh, concessie. Uh, uh, u, u hebt die zaak aangespannen tegen de overheid min of meer. Uh, uh, de rechtbank heeft eerder gezegd dat ze de staatssecretaris gelijk geven. En dat Doek ze dus voortaan mag varen. En u ligt al stil, heb ik gezien. Ja, dat klopt, want onze plannen die zijn uh, eigenlijk door de interventie van uh, staatssecretaris Mansveld behoorlijk uh, doorkruist. Hè. Wij hadden eigenlijk vandaag alweer uh, klaar moeten zijn op, uh, op de scheepswerf in, uh, in Harlingen. En we zouden morgen weer aanvangen met de dienstregeling en dat is uh, toch wel een beetje op een, uh, ja, op, een, op een geheel onverwachte manier verstoord, zeg maar. Ja, u vindt eigenlijk dat die vrije marktwerking er ook voor de, voor de veerdienst naar Ter moet gelden. Maar de eilanders zeggen, wij, wij hebben er belang bij dat er nu eindelijk duidelijkheid komt. Wij, voor ons is die boot van belang, ook als het niet druk is, ook als er geen oerolfestival is, dan moet die hartje winter ook varen. Kunt u die dienst dan ook garanderen? Want daar gaat het ze hier om. Ja, absoluut kunnen wij die dienst garanderen. Hè? En, en, en waar een wil is in zijn weg. Alleen die wil is er niet. Hè? Dus nee. zowel de gemeente Terschelling als de overheid, als collega Doeksen, die weigeren structureel al jarenlang met ons gewoon keurig netjes aan tafel te gaan zitten. En daar gewoon nette afspraken over te maken. Ja, want het punt is, hebt u ook namelijk bijvoorbeeld een snelle boot, die het in drie kwartier doet? Want die ja, heeft Doeksen zeker. wel. Nou, een snelle boot die hadden we. Alleen die hebben we noodgedwongen moeten verkopen, omdat de collega opeens sinds het aantreden van ons in 2008 uh, structureel 200 tot 250 extra afvaarten met haar snelboten ging maken. Ja, die heeft ons dus gewoon letterlijk van het water uh, geconcureerd. Nou, nu hebben we een langzame boot en nou proberen ze hetzelfde trucje weer. Ja. Maar nou zegt Doeksen weer... ja, wij zijn ook verplicht om naar Vlieland te varen. Dat is een dienst die minder toeristen heeft en dus ook minder oplevert. Maar in de concessie, in de afspraken zit het, in het contract... dat wij verplicht die route moeten varen. En dat gaat die EVT, u dus, niet doen. Nou, het woord verplichting is hier niet op zijn plaats, hoor. Het oh. is een voorrecht. Het ODC, zoals Doeksen dat heeft, is een voorrecht om naar Vlieland te mogen varen... en een voorrecht om naar Terschelling te mogen varen... Als we hem vandaag weg willen geven, ik sta met mijn handen open en klaar om het te ontvangen. Oh. Kom maar op met het ODC en dan varen wij al die ritten naar Vlieland en varen wij al die ritten naar Terschelling. Dus ja, het, het is gewoon een zwakte bot. Wij moeten verplicht daarheen en wij moeten verplicht daarheen. Nee, iedere, iedere monopolist die zou zijn handen dichtknijpen met zo'n ODC wat Doeksen dat, op dat... het ogenblik in handen heeft. Ja, nou is het wel zo dat Doeksen al heeft gezegd... als wij die rechtszaak gaan verliezen... Uh, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat wij uh, zoveel concurrentie ondervinden... dat we ermee moeten gaan stoppen. Kortom, dan is het eiland helemaal op uw veerdienst aangewezen. Kunt u dan echt de eilanders garanderen dat u net zo vaak vaart als uh, collega Doeksen? Direct. Dat hebben wij al een paar jaren aangegeven. Maar denkt u nou echt... U nou echt dat na nou ongeveer een jaar voor het eventueel weggeven van een concessie van 15 jaar dat een bedrijf wat honderd jaar lang als monopolist vaart... morgen zal zeggen van nou, dan hou ik er maar mee op... want uh, ik heb concurrentie. Dat is natuurlijk een broodje aapverhaal En dat, dat proberen ze natuurlijk zo te voeden... dat iedereen maar denkt van o oh jee, we kunnen morgen niet met de boot... of oh jee, hè, nou komen we klem te zitten. Het is gewoon pure chantage. Ja. ja. Ja. Goed, nou uh, meneer Rob, uh, dank dat u even via deze verbinding uh, met Ter Schelling uh, wilde praten. Ik, uh, ik wens u sterkte met de uitspraak later vandaag in Den Haag. Dank, dank u wel. wel Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Wekers onderuit, Wekers treedt af na pijnlijk debat in de Kamer, urenlange martelgang. Het zijn de koppen vanochtend in de krant over het aftreden van staatssecretaris Wekers van Financiën. Voor het AD kwam het nieuws nog op tijd om het op de voorpagina te zetten. Het nieuws kwam te laat om een artikel op pagina 4 te schrappen. In dit artikel staat namelijk dat het nog de vraag is of Wekers zijn functie wel kan blijven uitoefenen. De column van Bert Wagendorp in de Volkskrant... gaat ook over het vertrek van Wekers. Altijd als ik Frans Wekers op televisie zag... dacht ik dat ik naar Lucky TV zat te kijken, schrijft hij. Volgens de vakbond Avocabo zijn de huidige problemen... bij de Belastingdienst nog maar het begin van alle ellende. Er zijn veel nieuwe wetten en regels ingevoerd. En daarnaast begint er vandaag een enorme reorganisatie. Al met al te veel voor de Belastingdienst medewerkers... al dus de Avocabo in De Telegraaf. Het was bedoeld als bezuinigingsmaatregel... maar dat is het uitzetten van de verlichting op de snelwegen niet. Zo meldt het AD... Rijkswaterstaat is juist tonnen kwijt... aan het handmatig inschakelen van verlichting bij wegwerkzaamheden. Automobilisten waren al niet blij met de maatregel. Ze klagen over de onveiligheid op de onverlichte wegen. Uitzetten van de verlichting op de snelwegen brengt per jaar zes ton op. Maar Rijkswaterstaat is per jaar twee miljoen euro kwijt aan het aanzetten... van die verlichting dus tijdens die wegwerkzaamheden. En het vriest... En dus willen wij Nederlanders schaatsen. Nou, wij Nederlanders, sommige Nederlanders schaatsen op natuurijs. In het Groningse Noordlaren zijn de voorbereidingen daarvoor in volle gang. Er is anderhalve centimeter ijs nodig. En dan kunnen de kinderen vanmiddag het ijs op. Nou ja, dat de, de, de kinderen in ieder geval van schaal kunnen scheuvelen. En als we dan nog een nacht kunnen rijden, dat we dan uh, de banen ook kunnen gooien. Dat mensen kunnen scheuvelen. En dan is het alweer <laughs> deuze wat, je ja, Want we berichten met een van ons. Maar hij is echt een mooie, hoor. Ja. hoor. Ja, Versta je dit, Marcel? Ja, zeker. Het kunnen scheuvelen. Schaatsen. De ijsmeester was dat in Noord-Lagen vannacht bij RTV Noord. Op bepaalde plekken ligt de baan er mooi bij. Of er vandaag ook gescheuveld kan worden, dat is maar de vraag. <tie> In de Amerikaanse stad Pittsburgh is een drugsdealer opgepakt die heroïne verkocht vanuit een drive-in restaurant van McDonald's. Tuurlijk. klanten die hiervan op de hoogte waren vroegen bij een Happy Meal om extra speelgoed. Oh, dat doe ik ook wel eens. Voor 80 dollar kregen ze dan ook een portie heroïne, vertelt de politiechef bij het televisiestation CBS. Uh, they walked to the window. The girl would charge them dollar for that toy, and then dollar uh, dollars, which they would give her for the heroin that comes in the Happy Meal box. Ik kreeg altijd zo'n mooi speeltje trouwens. De medewerker, uh, medewerkster liep tegen de lamp toen ze de heroïne verkocht aan undercover agenten. Twee weken geleden werd bij een ander McDonald's restaurant... in dezelfde staat ook al een heroïne-dealer aangehouden. En een tegenvaller voor Joost Eertmans, een lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. Hij is zijn stem kwijt en voorlopig kan hij dus niet meedoen aan de debatten... in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De weg naar 19 maart is nog lang en ik wil graag ook na die tijd nog kunnen praten... laat Eerdmans per mail aan het AD weten. Eén schreeuw of uithaal kan genoeg zijn om een nieuwe poliep te kunnen veroorzaken. Al dus Eerdman. Na acht uur de VVD over het vertrek van hun staatssecretaris. Wij spreken de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Albers Zelstra. Dit is Radio 1.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 Nefit, houdt nederland warm. Droog. droog! Droog! Jawel, sinds ik Parklijn aanzet met de app op mijn telefoon... parkeer ik zonder zorgen en blijft mijn outfit droog en schoon. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Easy. Combineer de slimste HR-ketel heel easy... met de slimste thermostaat Nefit Easy. Kijk op nefit.nl slash easy...